Van 10 uur. Gert Luc met het NOS journaal. De man die wordt gezien als bedenker van de aanslagen in Parijs. was tijdens die aanslagen in een metrostation in die stad, melden Franse media. Lang werd gedacht dat Abdelhamid Abaoud in Syrië zat. maar er zou beelden van beveiligingscamera's staan. die vorige week werden gemaakt in metrostation Quad de chavot Hij zou daar kort na de aanslagen over het toegangspoortje zijn gesprongen.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 De Belgische auto die in Rotterdam werd doorzocht was al eerder aangehouden. Burgemeester Abu Talib zegt dat het te maken had met verdovende middelen en andere zaken. Wat voor zaken wil hij niet zeggen. Abu Talib zat gisteravond in een restaurant voor overleg met enkel andere burgemeesters. De Belgische Mercedes stond vlak achter zijn dienstauto geparkeerd. Voor de zekerheid werd Abu Talib in veiligheid gebracht. Drie mensen zijn in verband met het incident in Rotterdam aangehouden. Het weer, enkele buien. In het uiterste zuiden mogelijk langere tijd regen. Vooral in het noorden, ook af en toe zon. En het wordt vanmiddag maximaal 10 graden. Morgen buien, soms met onweer en natte sneeuw. En dan wordt het maximaal 6 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen... U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Die presenteert Watertoren Sport. Het speciaal sportprogramma van ZFM Zandvoort. Met vandaag... Een bijzondere gast. Koen van de Heupel. We kunnen hem Mr. HFC noemen. Hij is trouwens begonnen bij de Zandvoortmeeuwen. Jaren geleden. Hij is tegenwoordig jeugdbestuurslid, scheidsrechtercoördinator. En wat hij allemaal nog meer doet, dat komen we gewoon in dit programma te weten. Het is geweldig leuk dat je er bent, Koen. Dank je. Ja. Mr. HFC... Of, ze zeggen ook wel eens, de acteur. Wist je dat? De acteur? Nee. nee. nee. <laughs> Ken ik niet. Ja, maar goed. Mr. HC klopt wel, hè? Nou, dat vind ik wel heel veel. Heel veel. Ik doe er wel veel. Ik vind oh, er okay. vaak. En uh, heb veel met de jeugd te maken daar. Dus uh, ik, vind ik vind het wel een mooi titel. Ik vind het wel een mooi titel, ja. Oké, okay, we draaien ik vandaag ga, ik, ga, ook... ik ga hem bewaren. <laughs> ja. We draaien jouw muziek en we beginnen met Quincy Jones. Is that here? Most of We gaan naar de WB-broers met Beliefs. Alleen dat er maar stond instond, vanaf 14 dagen geleden. Kun je nagaan hoe accurate we zijn. Henny, ga gang! En nu hoorde Ruud Jansen, onze technicus van vandaag. En die zet de platen op, want dat kan ik zelf niet. En we hebben als gast vandaag uh, Koen van de Heuvel. We gaan dus praten over scheidsrechteren. We gaan praten over voetbal, over organiseren van een voetbalclub. Want er zijn allerlei dingen die uh, dagelijks op jouw pad komen. Ja, inderdaad. Van, van, van scheidsrechters trainen tot uh, begeleiden. Tot uh, ja, jeugdtrainingen voetbal. Uh, ja, en alle organisatorische zaken. het ja. Ja, is nogal een hoop werk, want je bent er bijna iedere dag, hè? Ja, ja kan, het is bijna een, een, een, een dagtaak. Maar misschien wel meer. Het leuke is dat je begonnen bent als voetballer bij de Zandvoort -Meuwen. Ja, ja, ja. In, mijn, in mijn jonge jaren uh, speelde ik altijd in Zandvoort. Ja. Zandvoort Meeuwen, nog voor de tijd van de Zandvoort 75... De zaterdagafdeling. Uh, samen met Pietje Keuren en dat soort jongens. Ja, ja. altijd in het eerste. Altijd in, altijd in de selecties, hè, de eerste selecties. Ja. En uh, in 1975, 1976, toen uh, Zandvoort 75 opgericht werd... ben ik met de zaterdagdag zaterdag meegegaan. En heb ik uh, de rest van, uh, van mijn looptijd in Zandvoort dan... Uh, in Zandvoort 75 gespeeld. Ja, ja. Ik herinner me de, de zandvoort we nog. Dat is misschien wel leuk om te weten. Ik heb in mijn hele leven één kaart gekregen... Die kreeg ik in de kuil, in de interregionale jeugd, met Hercules. Ik kwam uit Utrecht. En ik, kreeg, ik weet nog niet waar ik die kaart voor gekregen heb, maar ik kreeg wel zes wedstrijden. Gelijk. Nou ja, dat krijg je nog steeds. Hè? Als je een rode kaart nee, krijgt, krijg je er zeven. Er zeven. zeven ja. Maar goed, ik, ik heb het nooit geweten. Maar gelukkig uh, kon daar uh, in die tijd heel makkelijk omheen gedraaid worden. Dus ik speelde in teams onder een andere naam. Het uh, was heel vervelend, maar dat gebeurt ja. nog steeds. Hè? Ja, ja, je hebt het over de kuil. Ja, natuurlijk een fantastisch... Uh... Complex was het ja, met, met de kuil. Ja. Ik, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb nog nooit zo'n mooi complex uh, gezien... als wat, wat daar lag eigenlijk. Ja. Hoe je daar die kuil in kwam lopen als je speelde. Dus dat uh, was geweldig. Ja. Je bent ook maatschappelijk heel erg actief. En je was dus ook de laatste drie jaren dat je bij Zandvoort was... hoofdsponsor van Zandvoort 75. Hoe ja. zat dat? Ja, dat, dat was een beetje per ongeluk. <laughs> <laughs> uh, de toenmalige hoofdsponsor die liep weg... En uh, toen zaten ze opeens zonder Nou ja, ik had toen een bedrijf Webcity Wat uh, veel in hosting deed Van uh, allerlei uh, sport, uh, Sportgerelateerde sites ook En ik vond het toen wel leuk Om dat uh, om over te nemen één jaartje uh, En dat is uiteindelijk uitgegroeid tot drie jaar Omdat we drie jaar bezig zijn geweest Om te fuseren met Zandvoort ja. En ik eigenlijk had gezegd Nou, tot de fusie doe ik het dan wel Leuk hoor en daarna ben je naar Heemstede verhuisd? Ja, ja ik ben uiteindelijk uh, vanuit Zandvoort. Ik woonde hier in Zandvoort. Van Zwaanstraat uh, ben ik naar, naar Heemstede vertrokken. Um, dat was omdat het wat beter uitkwam met mijn werk. Want uh, van Zandvoort naar... Ik, ik, ik werkte toen in Delft. Van Zandvoort naar Delft rijden. Of van Heemstede, de kruikjes naar Delft rijden. Dat scheelt gewoon ruim een half uur. Ja. En zeker als het een beetje drukker wordt op de weg. Nou, dan, dan kom je er bijna niet doorheen. Ja. Dus uh, dat kwam een stuk beter uit om daar te wonen. Maar mis je Durpje niet? Nee, ik zit hier vaak. Ik, uh, dus ik mis niks. Ik, uh, ik zit heel vaak hier op het strand, lekker uh, te eten aan het strand. Uh, dus uh, nee, missen doen we het niet. Heel even nog om je, om je neer te zetten. Je bent goed in voetballen. Je bent zelfs Nederlands kampioen geworden. Ja, ooit met de klassieke veteranen. Ja. Ja. Nou, dat is natuurlijk heel leuk. Je mag jezelf Nederlands kampioen noemen. Want er is maar één klassieke veteranencompetitie in heel Nederland... Dus als je daar kampioen van wordt, ben je kampioen van Nederland. Nou, daar dus zijn we een paar jaar geweest. Ja, erg leuk. Je kan ook aardig skiën, maar je bent nog in twee andere sporten Nederlands kampioen. Geweest, ja, Wees. geweest. Nou ja, goed, dat, dat ben je, voor ja, je leven? In mijn jonge jaren was ik uh, heel fanatiek zeiler. En uh, daar ben ik uh, heel veel mee, mee weg geweest. Ik ben een uh, paar jaar Nederlands kampioen geweest in de Javelin klasse. Het is dus een tweemans zwaardboot. Voor degene die dat een beetje weet. Het is een soort flying Dutchman. Maar dan in het polyester. En uh, ja, daar heb ik een aantal jaren lekker, uh, lekker gezeild. Ooit nog eens een keer op, op Europees niveau uh, redelijk hoog geweest. Vijf minuutjes dacht ik dat ik ooit Europees kampioen was. En dat ja. was in het laatste rak. We zeilen. Pech pech, ja, ik kreeg ja. wat materiaalpech. Ja. En toen moest die wedstrijd opgegeven worden. En toen waren we uh, tweede van Europa. Ja. Nou, dat was leuk. Dus dat was, een, uh, ja, dat was een tijd waarin ik heel veel met, met, vooral met zeilen bezig was. Uh, later ben ik een beetje gaan tennissen. En ook daar ben ik uh, een keer een Nederlands kampioen geweest. Met uh, ons team in de 35+, plus, het gemeende 35-plus-team. Uh, 2007 zijn we toen Nederlands kampioen geworden. Met? Met uh, het 35-plus-team. Ja, maar welke club? Uh, dat was Eindehout, LTC Eindehout. Ja, ja, ja. En uh, nou ja, het jaar erop zijn we helaas in de finale gestrand, zijn we tweede geworden. Dus uh, één jaar ben ik Nederlands kampioen geweest. Het volgende jaar waren we tweede van Nederland. Als je Oostenrijker was, was je ook Oostenrijks kampioen skiën geweest? <laughs> Misschien wel. Ja, want ik, ik, ik ski eigenlijk beter dan ik in allemaal andere sporten. En dat heb ik ook jaren en jaren, jaren gedaan. En doe ik nog steeds trouwens. Uh, heel regelmatig. Um, ik heb dat alleen nooit in wedstrijdverband gedaan. Ja, en dat komt ook omdat je in Nederland niet direct gaat kiezen om, uh, om, om wedstrijd skier te worden. Nou, we weten wie je bent. Ja. Een Nederlands kampioenenhuis. En uh, je hebt ook aardige muziek. Dat is de volgende Ruud: oh, yeah. Robbie Williams. Heel She's mooi. the one. Goed En dat heet She is the one. En hier dus, ja, is weer Henny Rukker. En dat is aardige muziek, Ruud, vind je niet? Die onze gast van vandaag. Ja. Uh, zit er zitten een paar hele mooie bij. Het is ja. Koen van der Heuvel. Hij heeft zijn jeugd doorgebracht in, uh, in Zandvoort. Is drie keer een Nederlands kampioen in verschillende sporten geworden. En voetbalt nog steeds. En dat doet hij bij de HFC, de koninklijke. Uh, bij de Legends. Legends. Nou, dat, dat, dat, dat zit de naam alleen al. Ja, dat is mooi. Dat is mooi. Dat is een, een, een nieuw, een nieuw een team eigenlijk. Um, wat uh, geformeerd is vanuit uh, de Pioneers Cup. De Pioneers Cup waarbij uh, verschillende uh, clubs vanuit heel Europa... en dan de oudste van elk land uh, bij elkaar gehaald zijn in een competitie. De Pioneers Cup. En, uh, we, we, we spelen toernooitjes en wedstrijden uh, tegen elkaar. En uh, dan gaan we eens een keer naar Spanje of we gaan eens een keer naar Italië. We gaan dit jaar naar Kopenhagen. We spelen in Kopenhagen uh, de wedstrijd. Een beetje duur uit, want er wordt behoorlijk gedronken, geloof ik. Ja, ja, ja maar dat doen, we, dat doen we op HFC ook. Dus uh, waar we ook zitten, dat, dat maakt niet zoveel uit, hè? Nee, nee. nee, nee, nee. Dus en, en dat is een team wat, wat, wat geformeerd is uh, ja, met, met oudspelers. Uh, je, je moet een x aantal keren, honderd keer in het eerste gespeeld hebben of zo. om je daarvoor te kwalificeren. Dat heb ik hier niet, heb ik niet bij HFC gedaan. Maar ja, als je wat veel voor de club doet, dan vragen ze je ook wel eens mee. En dat is eigenlijk het team waar ik nu nog speel. Ik speelde ook in de klassieken vroeger altijd nog. Alleen uh, een jaar of vijf geleden uh, is mijn knie afgekeurd. Mocht ik niet meer voetballen. Uh, eigenlijk mocht ik helemaal niet meer sporten. Maar ja, uh, uh, uiteindelijk is het enige wat ik echt, uh, waar ik echt last van heb is, is van voetballen. Dus de rest doe ik nog netjes. En uh, zo eens twee, uh, één, twee keer in het jaar, misschien drie keer in het jaar... doe ik dan een keer een, een wedstrijdje of een toernooitje mee met de Legends. Heel erg leuk. Ja. Hele grote vriendschappen worden daar geboren. Bij de Legends? Ja, met, met buitenlandse mensen. Oh, zo bedoel je. zo? Bedoel je. Ja, dat is dan voetballer, maar daarna gaan ze weer terug om, uh, in, in de familiesfeer. Uh... Ja, sommigen hebben dat. Ja, ja, ja. Er zijn een aantal, die uh, zeker op organisatorisch vlak, die, uh, die daar leuke, leuke banden aan overhouden. En ja, als je in Spanje aan het voetballen bent, je wordt daarna uitgenodigd om nog een keertje langs te komen... gezellig uh, in de familiesfeer van hun. Dat is hartstikke leuk. Echt leuk, ja. Ja. ja, echt gezellig. Ik wil even naar je club toe, want het gaat geweldig goed. Jullie staan uh, vijfde. Het eerste. Ah, ja, je, ja, ja, daar ja, heb ja. ik het dan over. Ja, ja, precies. Ja, ik ben van de jeugd. Ja, oké. Maar je bent de aanbrenger ja. van talenten naar, uh, naar het eerste natuurlijk. Ja, dat is de bedoeling. Dat is de bedoeling. Ja. We, we, we streven ernaar om zo'n groot mogelijke doorstroming te creëren. En daar is uh, onze jeugdopleiding helemaal op ingericht zodat wij ja, kwalitatief hoogwaardige voetballers ook goed op kunnen leiden. En zover kunnen krijgen dat ze mogelijkerwijs ooit geschikt zijn om in ons eerste mee te draaien. Ja. Er is ontzettend veel te doen. Het eerste draait geweldig. Mike van der Ban is de grote ster in dat team. Zeven doelpunten, zeven assist. Dat is echt ongelooflijk. Maar, um, ja, en dan, ja, En dan moet ik zeggen dat ik denk dat hij best wel een leuke voetballer is, maar die nog veel beter de trainer is. Ja, hij maar, is ook trainingscoördinator. Hij, hij is de coördinator van de hele breedte. Dus 37 alles, teams. Alles wat, wat, wat, wat, wat breed is en wat, wat opgepakt moet worden, opgeleid moet worden. Daar is hij mee bezig. En uh, onze talententeam van de C1. Die worden ook door hem opgeleid. Dus uh, We hebben geweldig veel aan die ja. Maar daar wil ik het niet over hebben. Ik wil het hebben over die vijfde plaats van het eerste. En dat betekent dan automatisch volgend jaar... als die op die, op, op die plek blijft staan... dat je naar die nieuwe tweede divisie gaat. En daar is heel erg veel over te doen. Ja, ja. daar zijn uh, de meningen over verdeeld... of dat nou zo'n uh, goede set is van de KVB. Op zich denk ik dat uh, het, het, het doorstromingsprincipe... Wat ze nastreven dat je niet vast komt te zitten in, in, in de topklasses... op zaterdag en op zondag, dat die bij elkaar komen. Zodat je echt een, een Nederlandse topklasse creëert. Dat dat een goed idee is. Um, maar de problematiek zit er natuurlijk in dat we, uh, als we die klassen ingaan... Uh, ook, ook aan allerlei eisen moeten gaan voldoen waar we niet aan kunnen voldoen. En willen. En niet aan willen voldoen, maar het is ook niet kunnen... Want uh, een van de eisen is bijvoorbeeld het, het, het hebben van contractspelers. Uh, en dus een profstatus uh, creëren. Waar in onze statuut er netjes staat dat we dat nooit van ons leven zullen doen. Nee. Wij zijn een amateurclub, een familieclub. en Dat houden we heel hoog in Vaandel en dat, dat, dat blijven we dus. Alle 1800 leden zijn even belangrijk. Maar wat betekent het nu? Want stel nou je blijft vijf. Je komt bij die, bij die, bij die ploegen die naar die divisie gaan. Je moet contractspelers aannemen. Dat doet HFC niet. Dus wat gebeurt er dan? Ja, dat vragen wij ons ook af. Ja, uh, daar is nog geen helderheid over wat dan gebeurt. Want de KNVB zegt het moet. Wij zeggen straks, we doen het niet. We kunnen het ook niet doen. En dan krijg je een discussie van wat moeten we nou gaan doen, inderdaad. En dan is het aan de KNVB om te bekijken of ze uh, dan sancties gaan nemen... La, en dan zet ik je weer terug naar een andere klasse. Dat zou heel, heel bizar zijn. Want wij zijn als, als, als HFC ook niet de enige... die eh, hebben aangegeven dat we wel mee zullen gaan voetballen... op het niveau waar we horen... maar het niet met contractspelers gaan doen. Dus dan, ja, dan stort op een gegeven moment ook dat idee in elkaar. Ja. Wij vinden gewoon, als je zonder die contractspelers... toch op het niveau kan acteren waar je dan staat... dan hoor je daar gewoon. En dan hoor je ook als club de vrijheid te hebben... Om het op die manier in te vullen als dat jij het wil. Ja. Met een financieel gezonde en, en een goede basis. Een van jullie trainers, Steven de Krijger. die is er ook dag en nacht, geloof ik. die kwam met het idee je moet eigenlijk regionaal gaan voetballen. Dus de zaterdag en de zondagclubs bij elkaar. En dan krijg je een aparte klasse. Die speel je, zeg maar, uh, uh, uh, tot maart. En dan gaan de bovenste de twee van iedere afdeling. die gaan om het landelijk kampioenschap spelen. Dus geen slecht idee, hè? Je krijgt veel meer publiek, je hebt geen verre reizen meer... je krijgt mensen mee naar de uitwedstrijden. Ja, al die ploegen hier in de buurt, noem het maar ook... Katwijk, Quick Boys, Rijnsburgse boys... dat je daar tegen kan gaan voetballen, krijg je leuke competities. Het is een idee, ja. Euh, ik moet je eerlijk zeggen, ik bemoei me niet zozeer met, met uh, alternatieve ideeën. Hè. Ik ben aan het kijken hoe wij invulling kunnen geven... aan datgene wat sowieso gaat gebeuren... Um, maar op zich, ja, het, het klinkt een beetje als, als het hoofdklasseprincipe wat we toch al hebben, wat iets meer regionaal ge, georiënteerd ja, is. Ja, en dubbel zaterdag en zondag. En dubbel zaterdag en zondag. Maar ik, ja, als je, als je die twee bij elkaar gaat gooien dan al... dan, uh, ja, dan creëer je toch het feit dat het, dat het op, op, op, op momenten gevoetbald gaat worden... die voor verschillende clubs ook lastig worden. Ja, maar is de Tweede Divisie ook, hè? De tweede Divisie gaan we ook op, op momenten spelen die uh, bijzonder bij Havond, zijn voor, voor ons hier. vandaag. ja. ja. En uh, ja, bij HFC hebben we daar een behoorlijke uitdaging in. Want het complex is, is afgeladen vol met, met de mensen. Hè? Ja. We hebben daar uh, 1600 trainende leden. Uh, de hele week is het bommetje vol. Ja. Er is geen plek. Ja. En uh, als we op zaterdagavond zouden gaan voetballen... dan is er nog wel wat ruimte. Ja, dat, uh, dat, dat, dat zou een optie zijn. Maar dat, dat vergt toch een organisatorische aanpassing die niet mis is. Nee. Interessante dingen over. Is het Haarlemstadion geen optie voor jullie dan? Nee, nee, nee. wij zitten aan de Spanjaardslaan. En daar, dat is de traditie. Dat is onze, onze stek en dat blijft onze stek. Er is maar één club. Daar zit het in en daar zal het en nooit precies, uitgaan. Hè? Er is maar één club in het land en die zit op de Spanjaardslaan. Ja, zo is dat. Dankjewel. Ruud, kan jij de volgende plaat opzetten? En is dat weer Robbie Williams? De We ja, ah, de dit het is weer op weerwillers. Gast heeft wel gewoon jingles. Ja, <laughs> ja. dit Oh, je mag mag de hele Een And you and en jangles and he'll dance for you in worn out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 Traveling throughout the South, spoke with tears for 15 years. How is How is Dog and he? They would travel about, but his dog up and died. what up and died. Left for 20 years,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 geluid van uh, Robbie Williams met Mr. Bo Jengels. Zeg Koen, ik hoorde net iets. Uh, ja, vrouw is jarig. Hè? Ja, ja, ja, ja, ja. Een raadje voor de jarige. Ja, ja. raadje. Ja. Je mag even ja. feliciteren. Kom. Ja, schatje. Van harte gefeliciteerd. Met je vijfste verjaardag. Oh, maar dat hoef je niet zo hard te zeggen. Nee, dat is niet erg. Je eruit, de in tuin. Nee, dat is iets toch maar niet goed gedaan. Nee, maar gefeliciteerd, wel. En we zitten lekker aan het gepakken. Ja. ja. Je maar dat is van onze voor ons hier voor ja. Ja, ja, dat is ook die ja, gaan, ja. ja, We gaan even doorpraten over, over die tweede divisie. Want wat er gebeurt, gebeurt er. Als je erbij bent, doen jullie mee. Ja, ja. Bij sportief gezien hebben wij in ons beleidsplan staan... dat we op het hoogste haalbare niveau gaan acteren. En dat zullen we dus ook blijven doen. Wij eh, wij zullen zeker niet eh, aan de spelers gaan vertellen van... Eh, jongens, eh, het wordt tijd om een paar keer te verliezen... want anders gaan we naar die tweede divisie. We gaan daar, eh, daar meedoen. AFC, Hercules, HFC... dat zijn allemaal ploegen die hebben gezegd... we gaan absoluut geen contractspelers nemen. Ja, ze hebben gezamenlijk daar ook Dan een statement in Dan zal de zijn mening toch moeten veranderen? Ik hoop het. Ja. Want anders? Uh, geen idee. We gaan daar voetballen... Uh, we zijn uitgenodigd door, door de KNVB om te komen praten. Uh, als, als HFC. En uh, er, is nog, nog, er is nog behoorlijk wat onduidelijkheid over wat er gaat gebeuren... als, als, als die contractspelers er niet gaan komen. We zullen zien. Ja. Morgen of overmorgen uh, DBS. Dat is voor de, de striktspeker. Ja. En dan de week erop. De leider. Ja, mogen we die hebben? WKE thuis. Twee uur wordt een prachtige wedstrijd. Prachtige wedstrijd. 3-1 natuurlijk voor ons. Dat gaat het worden. Wederom um, Mike van der Ban. Ik denk twee keer. <laughs> ik denk twee keer. Ja. En de eerste in de zeventiende minuut. Ja. Dus zet die maar vast op het lijstje van de, van de minutenscorers. Dit keer heb ik de goeie. Heel goed, man. Het is wel geweldig. Puur. Ja, ja, ja. Ik, uh, het is gewoon een genot om naar te kijken. Um, ik heb... Uh, een aantal wedstrijden bekeken en mogen bekijken. Prachtig, mooie stadions, goede sfeer. Uh, ik kijk er liever naar dan dat ik bij Ajax in de Kuip of bij Ajax in de Kuip moet mij horen bij Ajax in de arena zit. Ik kijk er naar een een, een, een ja. Hoe komt dat? Dat kan ik je zeggen. HFC speelt opportunistisch voetbal. De bal gaat naar voren. Dat is het grote verschil met die Eredivisie waar maar rondgetikt wordt. Ja. Ja, en hij gaat snel naar voren bij ons, dat is mooi. Ja. Maar uh, ja, het is, het, is, het is heel attractief voetbal wat we spelen. En uh, een groot compliment dus voor, uh, voor de spelers. Ja. Ja, en, de trainer. en de trainer. Want meestal op het eind van de wedstrijd is HRC het sterkst. We, we hebben de afgelopen jaren heel veel wedstrijden inderdaad op conditie gewonnen. Ja. En dat betekent dat de, de trainingstaf uh, op een hele goede manier bezig is uh, met de spelers. Ja, ja, want de rondjes lopen zie ik ze niet doen. Nee, nee ja, het, het geheim van de Smit gaan we niet verklappen natuurlijk. Nee, nee, nee, nee. nee maar dat, dat wij conditioneel sterker zijn dan de, dan de meeste tegenstanders is, is een feit. Ja. Mooi is dat, hè? Ja. Ik kwam vorig jaar, nou ik ben zeker acht keer in de, in de arena geweest. Ik heb bijna alle wedstrijden van de HFC gezien, maar ik ga veel liever naar de HFC. Ik ga niet meer naar de arena. Nee, ik kan me voorstellen. Ja. Het is veel leuker, veel gezelliger. Echt warm gevoel. Een warm bad waar je binnenkomt als je, als je bij HFC het veld op loopt. De kantine in loopt. Um, ja, fundamenteel anders dan, dan dat je naar de, ja, de arena binnen wandelt. Jij noemt daar het woord warm bad. Het is echt een warm bad. Het zijn 1800 mensen bij elkaar. Met de aanhang vaak. Maar hoe komt dat dat dat gecreëerd is? Nou, daar wordt heel bewust naartoe gewerkt. Toch wel? Heel bewust. En, en dat zie je in alle geledingen terug. Bij de jeugd, bij de betrokkenheid van de ouders, bij, bij de betrokkenheid van alle vrijwilligers. Um, wij, wij, wij zijn heel nadrukkelijk op elk niveau bezig om, om aan te geven. Uh, een van onze kernwaarden is ook het familiegevoel. Uh, we hebben een hele, heel hoog norm en een waarde in ons uh, vaandel staan. Dus, dus uh, ja, het, is een, het is een prachtige uh, leefgemeenschap. En het is ook een, een veilige omgeving voor iedereen die, die, die aan de sport wil doen, aan voetbal. Ja, dan nou moet je wel oppassen, want op een gegeven moment groei je eruit. Ik ja, noem een voorbeeld. Dat zijn we al aan het doen, ja. Er zijn weer twee seniorenteams bij, er zijn zes a teams, acht b teams, ja. En niemand gaat weg. Nee, we hebben, we hebben het, het, het voorrecht dat we een club hebben waar alle jeugdspelers, of niet alle, maar de meeste jeugdspelers, niet stoppen met voetballen, ook niet weggaan, maar gewoon bij de club blijven. En dat zorgt ervoor dat inderdaad aan de seniorenkant steeds meer teams uh, komen. Maar je ziet ook in de, in de juniorenkant dat, dat het uitbreidt. En We zijn op dit moment echt tegen de, de, de grenzen van de capaciteit aangelopen van, uh, van onze club. We zijn er ook hard aan het nadenken hoe we binnen de Spanjaardslaan, het Spanjaardslaan complex uh, naar, naar meer capaciteit kunnen komen. Zowel op, op het veldgebied, hè, speelbaarheid, door, door, door kunstgras en door, door licht... als op, uh, op het gebied van de kleedkamers. Hè, meer, meer, meer kleedruimte, meer variëteit meer op dat gebied. We hebben het nodig. Ja, want vroeger kwam het eerste voetballen... en die kwamen twee uurtjes voor de wedstrijd de kleedkamer in beslag nemen. Maar dat is allemaal anders nu. Ja, het is, uh, wordt allemaal veel professioneel opgepakt dan, dan, dan vroeger... En dan praat je al wel over een jaartje of vier geleden hoor. Want het is al een paar jaar uh, dat het echt uh, op die manier gedaan wordt. Maar, ja, als tegenwoordig het eerste thuis speelt. Dan, uh, dan, dan zijn ze vier, vijf uur van tevoren al, al in die kleedkamer bezig. Met, met allerlei tactiekborden, uh, voedingszaken. Uh, met, uh, met, met, met, met tactische uitleg richting de, de, de andere uh, spelers of, uh, van de tegenstander. Ja, dat neemt een hele dag zo'n kleedkamer in beslag. Ja. Waar je vroeger met een halve dag dat dat deed. Dan komen de scheidsrechters en dan brengen ze een, een vrouwelijke scheidsrechter of grensrechter mee. Dat betekent een aparte kleedkamer. Ja, ja sowieso de topklasse vraagt wat, wat, wat, wat speciale faciliteiten voor de, voor de arbitrage. Ze komen natuurlijk met, met de grensrechters aan, een vierde man. Uh, uh, en inderdaad, als, dat, als daar vrouwen tussen zitten, dan vraagt het nog een extra kleedkamer. Dus, dus zo'n eerste thuis speelt... Ja, dan is er een hele entourage mee. En dan moet het vieren zich op het veld omkleden. <lacht> dan da, da, da, da, da, da, da is inderdaad één keer gebeurd dat dat moest. Uh. Maar uh, we zijn daar heel druk mee bezig om dat nu toch zo wel uh, te plannen. Uh, er wordt ook wat extra kleedkamercapaciteit uh, bij, uh, niet gebouwd, maar bijgemaakt. Zodat we in ieder geval dat niet meer hoeven te doen. Nee, nee, oké. Okay. We draaien vandaag ook jouw uh, muziek in de Watertorensport. Heel opmerkelijk, Andrea Bocelli. Ben je zo'n romantisch mens? Nou, misschien. Uh, ik, ik denk niet dat veel mensen me daarvan zullen betichten. Maar uh, qua muziekkeus, uh, ik hou heel erg van Italiaanse muziek en van de rustigere, mooie Italiaanse variant daarin. Koen van de Heuvel, gast van vandaag in de Watertoren Sport. We gaan straks over zijn andere hobby, het scheidsrechteren... en respect bij het scheidsrechteren praten. Maar hier is Romanza. Ja la E si toglie anche l'ultimo velo, anche l'ultimo cielo, anche l'ultimo forse colpa mia, forse è colpa tua, così sono rimasto a pensare, ma la vita. La vita cos'è tutto o niente forse neanche un perché con le mani lei mi viene a cercare poi mi stringe sono rimasto a guardare, e lo chiamano amore, e lo chiamano amore, e lo chiamano amore una spina nel cuore che non fa dolore. È un deserto questa cena. Je ziet het in silenzio. Se ne è a dormir. È gi andato a dormir. Andrea Bocelli. Met romanza. En er komt nog meer Bocelli, hoor. Ga je Henny? Wat een prachtige muziek, uh, man. Ja, geweldig. Heerlijk, heerlijk relaxed. Ja, en het heeft een extra, extra betekenis, hè? Ja, ja, dat kan je zeggen. Ten eerste, uh, het is Italiaans en uh, ik hou van, uh, van Italië. Mede omdat mevrouw uh, voor de helft van vandaan komt, zullen we zeggen. Um, ja, en, en zeker André Borcelli hebben we een prachtige herinneringen aan, uh, aan, aan een concert in Pizza. Waar we ooit zijn geweest in de openlucht. Um, en dat was de, de aftrap van zijn Amerikaanse toernooi. Geweldig dus. Maar ja, je doet meerdere dingen. Want Simply Red is bijvoorbeeld ook jouw favoriet. Vertel. Ja, dit hebben we hebben net een prachtig concert in Rome gehad. Uh, ook Italië dus, waar we heen zijn geweest. We zijn net een, uh, een, een lang weekend naar, uh, naar Rome geweest. Om daar uh, naar, naar, naar een concert te gaan van Simply Red. Een paar, een paar geweldige vrienden van ons die uh, ons hebben uitgenodigd. Leuk man. Zeiden graag gezellig mee. We weten dat jullie het leuk vinden. En uh, we hebben genoten daar. Ik ga even met jou de voorpagina van de kranten doornemen. Sportnieuws. En ik wil graag jouw reactie. Locadia denkt niet meer aan een tussentijds vertrek bij PSV. <laughs> dat zou ze ook niet doen als ik hem was. Nee. nee. nee heel verstandig. Gerard, die sluit een terugkeer bij een Europese club uit. Nou, dat ja, moet hij weten. Ik, uh, ja. ik zou zomaar zou zo kunnen, ja. Ajax speelt zonder doellijn technologie tegen de sportclub Cambuur. Ik zou niet weten waarom ze dat gingen doen. Want het is juist net uh, bedacht dat het uh, zo handig is. En, uh, het heeft al in veel gevallen bewezen dat het ook, ook, ook nuttig is. Ja. Topsporters krijgen bij vormverlies recht op uitkering. Ja, ja. Nou, dat is ook een hele nieuwe... Um, die begrijp ik niet zo goed, hoe je dit kan gaan doen. Want ja, wat ga je dan doen? Verzeker je ik denk, maar daartegen, zou ik zeggen. Ik denk ze zo snel mogelijk uit dat vormverlies halen. Dat het de achterliggende gedachte is. Ja, ja dus als iemand uh, straks door zijn trainer op de bank gezet wordt... omdat hij niet meer uh, goed genoeg speelt, krijgt hij alsnog al, al zijn geld. Ja, denk, ja. Dat nou. Een beetje raar natuurlijk. Een beetje bijzonder. Johan Cruijff voelt zich twee keer zo sterk, ondanks de behandelingen. Ja, ik heb het gezien op de... Uh, TV. Het is natuurlijk geweldig dat, dat iemand die ziek is uh, zoveel steun van, van, vanuit de hele wereld krijgt. En zoveel warme uh, uh, ja, uh, vriendschapsvertuigingen. Dat hij er daar zelf van vindt, dat hij daar twee keer zo sterk van wordt. Uh, het is mooi om te horen dat hij, dat hij het zo voelt. Ja. Djokovic verslaat Berdic, Berdic en bereikt de halve finale van de eindstrijd voor de World Tour Finals. Ja, het is niet de favoriet van mij binnen het hele tennis-toernooi. Maar ja, hij gaat in de finale dan verliezen straks. Dat denk je? Ja, ja, ja. Williams gaat toch niet in beroep tegen de disqualificatie van Massa. Je hebt het over Formule 1 nu. Ja. Dat stukje heb ik gemist, maar... Ik weet niet, waarom was hij gedisqualificeerd. Ik heb geen flauw idee, want ik volg dat ook niet. Ik volg nee. alleen Max stappen. En... en die is al bijna niet te volgen. Nee. Huh? en nee, nee, al zijn die, plezierbewegingen. Die kun je niet bijhouden. Nee. <laughs> Wenger gunt Franse spelers mogelijk rust bij Arsenal. Dat is ook een, een gedoe, hè, daar? Ja, ja, ja precies. Dat, dat zie je wel vaker, dat ze op een gegeven moment denken... ik ben al ergens... Uh, en ik ga met, met een tweede team... Uh, opeens spelen... om mensen rust te geven... Die jongens die verdienen genoeg om, om, om, om vaak genoeg te spelen. En ik, ik vind het altijd een vorm van competitievervalsing. Want iemand benadert je ermee. Ja, en iemand anders bevoordeel je ermee. Dit hoort niet. Dat is waar. Denk ben ik helemaal met je eens. Terug naar jouw club. Want respect. Dat woord van zeven letters staat met hoofdletters als je het veld opkomt. Ja. En dat heeft vooral te maken met de opleiding van de scheidsrechters die jij of die jullie verzorgen. Kun je daar wat over vertellen? Ja, nou, het is natuurlijk niet zo dat vanuit de scheidsrechtsopleiding... dat uh, idee van respect is ontstaan. Respect is een, een kernnorm, uh, een kernwaarde van HFC als club. Altijd al geweest, overigens. En uh, dat is uh, een aantal jaar geleden... Uh, met, met, met het uh, tragische uh, ongeval uh, bij de scheidsrechters uh, de, van de heer Nieuwhuizen. Dat is natuurlijk opeens helemaal naar boven komen drijven bij alle clubs. Waarin we hebben gezien dat, dat, dat, dat scheidsrechters... die ook maar uh, ja, mensen zijn... Die, die, die al dan niet heel goed opgeleid hun best doen... om een wedstrijd uh, in goede banen te leiden... dat je daar vanaf moet blijven. En uh, dat is iets waar wij al jaren geleden mee begonnen zijn... bij de Koninklijke AFC, Om bij de spelertjes al op, op, op een uh, eerstejaars C... dus 13 jaar zijn ze dan... Um, op te gaan leiden. En dat doen we met alle spelers. Uh, die, die geven we een, een, een scheidsrechtersopleiding... om de eetjes en de f's, de, de pupillen, te, te kunnen fluiten. En daarin brengen we ze ook een stukje uh, spelregelkunde uh, uh, bij. En het, het, het begrip, uh, je, hebt, je moet respect hebben. Uh, je moet de beslissingen van de scheidsrechter accepteren... Uh, dat leren ze ook omdat ze zelf een tijdje moeten fluiten. en Dan vinden ze ook wel fijn als, als, als er gebeurt wat ze zeggen. Nou, en vanaf dat moment pakken we echt alle spelers in de breedte. Maar ook in de selectie. Eh, pakken we op. En eh, brengen we bij dat we respectvol met, de, met onze tegenstanders om moeten gaan. En eh, dat we sportief moeten, moeten presteren. En dat mag best op het scherpst van de snede. En natuurlijk moet je ook eens af en toe iemand een flinke, flinke eh, hengst kunnen geven. Zoals we dat met voetballen noemen. Maar als er dan wordt ingegrepen door de scheidsrechter... die de kaders bepaalt, dan accepteer je dat. Dan uh, ga je ook niet in discussie. Ga je ook niet uh, iemand lopen uitschelden of wat dan ook. Uh, en en dat, is een, dat is een heel belangrijk onderdeel van het voetbal. Waar het overigens in het, in het, in het gewone voetbal heel vaak ook juist misgaat. En uh, ja, de, de topclubs uh, die, die geven daar in veel gevallen ook het, het verkeerde voorbeeld in... Door wel op alle mogelijke manieren uh, ja, die sportiviteit en, en dat respect naar de scheidsrechter uh, met voeten te treden. Nou, wij hebben daar dus van besloten, ook als club. En daar staat het stuur achter, staat de hele club achter. Tot in uh, onze trainers, onze begeleiders, uh, wordt er allemaal tussen de oren gezet. En, en, en iedereen is ervan doordrongen. Wij spelen sportief. Uh, en wij hebben respect voor het spel en voor de tegenstander. En voor de scheidsrechter. Maar de, zo eenvoudig als jij het nu uitlegt is het niet. Want opmerkelijk is dat die jonge jongetjes... die wedstrijden fluiten... toch een behoorlijk niveau halen. Daar zit dus een hele begeleiding achter. Hoe gaat dat? Ja, we zijn daar... denk ik een jaar of tien geleden mee begonnen. Misschien nog wel langer. En door de tijd heen... hebben wij onze eigen opleiding ge gecreëerd. Dat hebben we gedaan omdat wij... van, van die jeugdopleiding gemiddeld inmiddels zo'n beetje 135 kinderen per jaar opleiden. Dat bleek niet te gaan eh, met, met, met uh, docenten van de KNVB. Die hebben simpelweg niet genoeg tijd en niet genoeg mensen om zoveel voor één club te doen. En ze hebben wel genoeg mensen, maar dat kunnen ze niet allemaal allokeren voor één club. Dus we hebben ons eigen opleidingsprogramma ge, uh, uh, gemaakt voor deze, uh, voor deze jeugdrichting... En uh, daar is ook een heel team omheen geformeerd van, van uh, scheidsrechters, coördinatoren uh, en, en begeleiders. Waarin we elke zaterdag en ook elke zondag langs de velden zijn om alle scheidsrechters die daar zijn te begeleiden, te helpen. En ook te assisteren als, als er ergens toch iets gebeurt. Want er blijven natuurlijk overal incidenten en er blijven ook uh, clubs en, en, en, en leiders en, en, en ouders die uh, toch af en toe menen dat ze zich uh, moet, moeten misdragen. En die spreken wij nog ook aan. Uh, ter bescherming van, van, van de jongetjes van 13 jaar... die daar gewoon hun best aan te doen om een wedstrijdje leuk te laten gaan. Ja, en de grap is dat wij zien dat, dat het helemaal geëvolueerd is. Van, van, uh, oorspronkelijk was, was, uh, ja, waren de kinderen meestal een beetje tegen het feit. Ze wonden het maar niks. Ze moesten fluiten, het is verplicht. En... Uh, ja, Willen het niet, hè? En dat is, is door de jaren heen helemaal omgeslagen naar ze staan nu te trappelen wanneer ze mogen beginnen. En ze staan al in de uh, in de D-unioren, krijgen wij al mailtjes, mogen we niet alvast nu komen? Nee, eerste jaar C, dan gaan we het met z'n allen doen. En uh, ja, je ziet nu dat er ook bij HFC, dat er bij die kinderen. Een, een, een, het is nu opeens heel stoer geworden om goed en leuk te fluiten. Uh, Waar, waar, waar spelers die, die, die nooit in de selectie zullen komen met voetballen... opeens blijken te accelereren, uh, in, in fluiten. En daar uh, fantastische uh, wedstrijden staan te fluiten. Op hoog niveau ook. Nou, dat is leuk. En dat, uh, dat vinden wij ook... Uh, geweldige organisatie, hè? Heel veel mensen zitten daarachter. Maar jullie zijn ook niet uh, belabberd om dat woord maar eens te gebruiken... om op zondag bij hc 456... Wedstrijd te fluiten, waardoor er veel minder excessen voorkomen met goede scheidsrechters erbij. Dan wanneer je daar gewoon een teamscheidsrechter op moet zetten. Ja, dat klopt. Wij hebben een, een paar jaar geleden hebben we een beleidsplan geschreven, specif specifiek voor de arbitrage. Uh, hoe we die kunnen inkaderen binnen de club. En een onderdeel daarvan, naast het respectprotocol en, en, en de normen en waarden die we van, die we van de club natuurlijk omarmen. Uh, hebben we gezegd van, vanuit een sportief oogpunt. Uh, willen we als club steeds beter gaan presteren en steeds hoger gaan acteren. Daar hoort dus ook bij dat er een uh, scheidsrechterskorps is... Die, die ook steeds beter gaat worden en, en op een hoger niveau gaat acteren. Dus we doen veel een opleiding. En uh, we hebben een, uh, een hele grote groep ondertussen vrijwilligers... die het leuk vindt en die het kan. En die uh, alle wedstrijden... ons, ons, ons uh, doelstel is, is om 95% van uh, alle wedstrijden op ons park... Door gekwalificeerde scheizers te laten fluiten. Nou, daar zijn we wel bijna. Geweldig. Ja, en je, wat je inderdaad ziet, is. is uh, zeker bij de senioren, uh, de jongere senioren-teams. zie je dat die uh, erg blijf, blij mee zijn. als er een, een, als een goede, gekwalificeerde scheizer er staat. Want dat zorgt er ook voor dat het spel gewoon veel beter gespeeld wordt. en, en dat iedereen zich veel veiliger in het veld voelt... Want je wordt beschermd door zo'n scheidsrechter... op het Absolute. moment dat het een beetje uit ja. de hand dreigt te lopen. Absolute. Hoeveel wedstrijden fluit jij in een weekend? Um, ja, dat hangt er een beetje vanaf. Maar normaal uh, toch wel twee, drie. Um, soms wat meer, door de weeks. Uh, ik denk dat ik ondertussen bij HFC... Uh, zo ongeveer op de 1500 wedstrijden zit die ik gefloten heb. Heren, het is, uh, de tijd dringt en we gaan even naar de sportagenda... Ga je gang? Uh, ja, ja, ja. Moet je even Want Joop ingrijpen. is er niet, hè? Nee, Joop is er niet. Joop had een vergadering. Dus ik ga u even vertellen dat zaterdagavond uh, om half zeven in uh, de Corver Sporthal in Zandvoort de basketbalwedstrijd de Lions heel 85 staat. Lions staat ongeslagen bovenaan. Heeft afgelopen zaterdag in Amsterdam weer met 46-72 uh, gewonnen. Van het derde team van, uh, even kijken, van Harlem Lakers, nummer 8 van de ranglijst. Hillegom om 85 staat op dit moment zevende. Zondag om 12 uur handbal in Badhoefdorp. En daar hebben we VOS tegen DSG2... of VOS DSG2 moet ik zeggen... tegen ZSZ. Zandvoerse Sportcombinatie heeft in de nacompetitie drie van de drie wedstrijden gewonnen. En staat bovenaan. Het is het enige team dat alle wedstrijden... tot nu toe gewonnen heeft... En uh, verder geen gegevens over deze competitie Want uh, vanochtend lag de website van de Nederlandse handbalverbond eruit Ja, dat zijn nou weer van jammerde dingen Kwart voor één, hockeydames in Amsterdam ZHCD tegen Eiburg. ZHC, Zandvoortse hockeyclub Heeft vorige week een gevoelige nederlaag geleden In Apkoude Apkoude, toen nummer 8, won met 3-2 Namer 0-2 voorgestaan te hebben Zandvoort, dat het vooral moeilijk had met de omstandigheden... moet dan ook een stapje terug doen... en staat nu tweede op de twee punten van Fit... en één punt voorsprong op de tegenstanders van uh, zondag Eiburg. Er dient dus weer gewonnen te worden. Dan om twee uur hockey heren Zandvoort. ZHC tegen uh, Hisalis uit Lisse... De Zandvoertse Hockeyheren moeten nog steeds uh, het zoet van de overwinning proeven. Ze staan achtste en laatste met maar één punt uit negen wedstrijden. Vorige week was de Magnus, Magnus Schagen uh, in eigen huis met 6-2 sterk. Isales is dus op dit moment de lijstaanvoerder. Zij hebben alle negen wedstrijden tot nu toe gewonnen en hebben dus geen puntverlies... Het lijkt mij sterk, het lijkt ons sterk, dat ZHC er zondag van kan winnen. Zo, en er is uh, geen voetbalcompetitieprogramma zoals je opschrijft dat we moeten weten. Dat was de sportagenda. Nou, zo... Zandvoort heeft het wel goed gedaan. Hij heeft ja. uh, vorige week stormvogels aan de zegenkar gebonden. Goed, en uh, het ziet er naar uit dat we dus een promotie gaan meemaken. En dat werd ook wel tijd ook natuurlijk, want die ploeg speelt veel te laag. En nog één dingetje, de wintercompetitie start met de Zandvoort 500 op 21 november. En dat is natuurlijk ook hartstikke leuk. Dankjewel Ruud, ik blijf volgende week thuis. Neem jij het maar over hier. Dan moet je wel een brug over troebelwater bouwen. Dan vind ik het goed. Oké, okay, hier zijn Simon en Carvelkoel.